Mark Visser met het NOS Journaal. De Rotterdamse PVDA-wethouder Schreier heeft zijn ontslag ingediend. Gisteren was zijn positie onhoudbaar geworden nadat de PVDA aan de gemeenteraad zijn aftreden had geëist. Ook de overige wethouders zegden het vertrouwen in hem op. De breuk ontstond na opmerkingen van de wethouder in de media. Scheijer zegt dat hij door zijn eigen partij gedwongen wordt aan sociale bezuinigingen door te voeren. Op de gemeentelijke begroting voor de bijstand is een gat ontstaan dat hij wilde oplossen met 100 miljoen aan bezuinigingen. Maar dat vonden de andere wethouders in de PvdA niet ver genoeg aan. Scheijer heeft 17 jaar in de Rotterdamse politiek gezeten. In 2006 werd hij wethouder. Het is nog niet duidelijk wie hem als wethouder sociale zaken gaat vervangen. Het aantal claims dat is ingediend bij het Waarborgfonds Motorverkeer is in 2010 gestegen met 7,5 Het Waarborgfonds voor schades in het verkeer die niet op een verzekeraar kunnen worden verhaald. Stijging van het aantal claims dat ruim 57.000 wordt grotendeels veroorzaakt door een toename van het aantal schades aan objecten zoals vangrails en lichtmasten. De meeste claims betreffen nog steeds aanrijdingen waarbij de dader onbekend is. Een kleine deel aanrijdingen veroorzaakt door voertuigen die niet verzekerd zijn. Ajax wilde middenvelder Theo Jansen overnemen van FC Twente. Jansen mag weg voor een gerimiteerde transfersom van 3 miljoen. Ajax is bereid om dat bedrag op tafel te, letten, te leggen. Jansen was de afgelopen twee jaar een van de steunpilaren van zijn ploeg. Met hem werd Twente vorig jaar landskampioen en won het dit jaar de beker. Zondag verloor Twente de strijd om het kampioenschap van dit jaar van Ajax. Jansen had na afloop veel kritiek op zijn ploeggenoten. Hij verweet een gebrek aan strijdlust. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land wat regen, vanmiddag geleidelijk droger en in het zuidwesten ook wat zon. Het wordt 14 graden op de wadden tot 17 in het zuiden. Dit was het... Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan nu geen files, u krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Groningen en de Duitse grens. En op de A15 Rotterdam-Nijmegen tussen de knooppunten Ridderkerk en Deel. Tot zover de verkeersinformatie.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 Kom eens langs, de entree is gratis. Je weet niet wat je hoort, zie je het antwoord. Verleef de tijd van de leer. Zandvoort uit Zandvoort. Elke dinsdag via de lokale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 Van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En de komende uur heb ik u mee op reis terug in de tijd. een mooie liedjes uit lang vervlogen tijden. Oud-Hollandse liedjes wel te verstaan. En ik kan u vertellen: en vandaag een memo-moesje van muziek. Muziek, uit de jaren 20, jaren 30, jaren 40, jaren 50, jaren 60. Alles door elkaar heen. Maar wel allemaal mooie plaatjes, natuurlijk. Als opening hoort u onze herkenningsmelodie. Die u iedere week weer hoort als opening. Louis David's, 1928 met Weet je nog wel, oudje. Zometeen heb ik voor de muziek van Bert van Doren met Praktizeer, nu toch niet. een stukje muziek uit 1949. Maar eerst het 1921, te laat met. Ongen die al langzaam vallen waar we brengen haar kleurtje uit de puur naar ja te Long haar natuurlijk weer. Zakken vloeien langs de wangen, dan de kindertreintjes neer. Het lijkt je van het armoede Met de handjes aanbevouwen Het gelaat omhoog gericht Een glimlach speelt nog om haar lipjes Die reeds pijn van kouversteen de dood heeft darme arme bedelmeisje Met haar moeder Zwerbarein, de dood tegen arme meid, o meidje, met haar moedje, zwerbarein. Mensen zijn hun zinnen kwijt en lopen heel de dag te lamenteren. En bijna iedereen die zegt, wat zijn de tijden? Naak verslecht, een mens wordt nog eens stuk van praktiseren. Maar het is nog steeds dat ieders huis te dragen eet zijn eigen kruis, zich aan de toestand onder. En doe niet mee aan een paniek, zo maak je juist de wereld zien, Houdt al ons nuttig, er omhoog. Prakiseer nu toch niet, dat bezorgt je verdriet. Sta nu terug in het leven, dat zal meer rust je geven. Praktiseer nu toch niet, daarmee red je het niet. Houd je val maar blijf karaat, heeft de wereld. Zijn er wat mensen bij elkaar? Maken ze elkander naar? De een weet het nog beter dan de andere. Ik hoorde van smakers niet, zo wordt heel wat niet want Met fantasie bewerken ze elkander. Is toch verstandig in deze tijd, bezorg jezelf geen aardigheid. Blijf optimistisch en kom klaar. Ik zal vertrouwen, geen paniek. Het leven is zo volg, als je er zelf een van maakt. Praat toch niet dat de zorg je verdriet stemt. De is er niet gevaar. Ik sta hier buiten, gelieten buiten. Het klinkt niet mooi, maar dit is het enige dat ik. Die serenade de Daarom sta ik hier buiten Mijn liefdes te liefde fluiten Om jou te laten merken Hoeveel ik wel van je hou Omar, ja, maar Ja, je bent zo muzikaal Omar, ja, maar Ja, je bent mijn ideaal Voor jou wil ik gaan leren maar de en ook wil alles gaan proberen Als ik zeker van je was zich dit maar weer te zingen. Als ze muziek wordt, dan ben ik niet meer in taal. Dus ga ik mij naar buiten, om daar te lopen fluiten. En in zee zeeval merken, hoeveel ik nou van haar Oh Oma, ja, oma, ja, je bent de muzikaal. Oma, ja, oma, ja, je bent de ideaal. Voor jou wil ik gaan leren, voor noorden en op vervast. Proberen, als ik zeker van je was. Oh maar oh maar als ik fans de muzikaal. Oh maar oh maar ja, ik fans mijn ideaal. Voor jou ik kan dingen. met Oh Marja en daarvoor Bert van Dongen Het brakiseer nu toch niet en daarvoor Auguste Laat met het mooie nummer Het Bedelmeisje uit 1921 De volgende plaat is van een artiest die in 1966 de Gouden Harp won 1916 begon hij zijn carrière in de operette De Marskramer. En hij heeft veel uh, opreizen gedaan als klein kind uh, in het tiptoptheater Theater in de jo Jode Bredenstraat in Amsterdam. En tegenwoordig hebben ze een ring. een prijs om Nederlandse zangers en zangeressen te eren. De Bob Scholten En u begrijpt nu een stukje van Bob Scholten. In 1939 met de Korenbloem.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 Met jou steeds gelukkig zijn, bij alles wil ik aan je denken, regen, seizoenen de heen. En gebeurt het soms wel dat ernare gevaren omdraait. Dan kijk ik in je toe, het wordt dan weer goed als mijn blik de jouwe krijgt. Die mij aan jou binden. Voor een bloemend blauw is de hemel waar wij ons bevinden. Daarom ben liefste, zweer ik je trouw. Het komt door die kijkers van jou. Zweer ik je trouw Alles aussteigen, meine Herrschaften, und auf Wiedersehen im weißen Rössel am Wolfgangsee. Immer weißen Resto am Wolfgang, sie dort steht das Glück vor der Tür und ruf dir zu guten Morgen, wie ein und vergiss deine Sorgen und musst du dann einmal fort von hier, gut dir darauf schied so weh, dein Herz, das du So I'm seeing Am Volk kann sie dort steht das Weg vor der Tier und ruht dir zu guten Morgen, mit sein und vergiss deine Sorgen.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 Met In Waisenhorzi. En dat nummer werd opgenomen in 1930. En ook dat nummer werd regelmatig in Nederland op de radio gedraaid. Is mij natuurlijk verteld. Want ja, hoe jullie de te vertellen is het natuurlijk een klein beetje voor mijn tijd. CFM Zandvoort. De volgende artiesten. Die uh, zijn opgericht in 1954. Nadat het duo Helma en Selma ophielden te bestaan. Dan werden het de Salvera's. Maar... Uh,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 It's an e- Een ware inschakeling van historische feiten en wetenschappelijkheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De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 Zeg wil je met me mee naar Arizona? Bij de Kouwboos van de West is het leven op de West Daar heb ik een om. mooie wens, juist is naar je wens Ilona, Ilona, Ilona Zeg wil je met me mee naar Arizona? Roepen alle Kouwboos luid, geeft de baas een lieve bruid Ilona, Ilona, zeg nu spoedig ja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 Wat heeft de baas een lieve bruid? Ilona, Ilona, doe het nu spoedig, ja. Man klaagt om de dromen. Hier komt weer, voor me staan. dan weer, dan weer, jouw weer, dan dan weer, dan weer, dan dan dan dan die kleine foto die jij me gaf door over man. Ja, als ik in mijn klamboel ligt te dromen, dan denk ik aan mijn kramboel. Zit hier nu op een der voorste posten, de toch Tok hier, juist zeven keer. Dan mag je een vent doen, en zonder te denken, deed ik dat, voor een dans, ons wederkeer. wedergeen. Ja, al die kinderen, mijn holland klamboelichte dromen zie ik ons huis ons eigen kleine huisje voor me staan dan zie ik weer jouw beelkwis jouw lieve gezichtje voor me komen dan geldt er een mijn ogenbraak dan kijk ik even naar die kleine zo zo die jij nog kan de hemel zonder man. Ja, als ik in mijn klamboel ligt te dromen, dan denk ik aan mijn vaderland. Ja, u hoort allemaal stukjes muziek, oud-Hollandse stukjes muziek uit de lang vervlogen tijden. De muziek van Lou Bandy met Als ik mijn klamboe... als ik in mijn ligt lichte dromen. Met 1947 en daarvoor de Klima Hawaiens uit 1954 met Ilona. En daarvoor hoor u natuurlijk nog een stukje muziek van Helma en Selma. Het liefde wil je met mij trouwen uit 1950.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 dat loop je toch te zuchten, maar aardig kleintje, oh. Nog een heel tijdje duren. Hem. het scheen geen geluid. Silvana's zusjes, moet ik zeggen, met De Verloren Zoon uit 1958. Daarvoor Rijntje Rakker met Als ik maar eenmaal vader ben. Ja, moet even denken hoor. Rijntje Rakker, Als ik maar eenmaal vader ben uit 1957. En daarvoor het begin van het blokje van drie die scheffer en de Skymasters met Mario Leintje. Muziekopname 1947. En de tijd nadert alweer dat we bijna afscheid van u moeten nemen. Maar we hebben nog even tijd voor een paar stukjes mooie muziek. En dan doen we met de volgende plaats van Tante Leen. Nou, Tante Leen hoef ik niet te introduceren. Die kenden we allemaal. Korstijn. De man die samenwerkte met Doris. oftewel Tom Manders. Die zijn Tantaleen en Korstijn met Doris, oh Doris. uit 1958. Hey, dag meneer Korstijn. Dag Tantaleen. Neem me niet kwalijk dat ik u even onderbreek, maar komt Doris vandaag nog? Ja, zeker. hij zou komen. Hoezo? Nou, ik ben helemaal weg van die vrijer. ga ah, weg! Ja als ik hem met die hangster van de televisie zie dan zou ik het al uit willen gillen Door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 Vanaf de jaren 30 tot en met de jaren 70. Maar nu wens ik u nog een hele fijne week en graag tot ziens. Wanneer je van de wooncommissie een eigen huis krijgt, dat is uniek. Dan is je leven met permissie, dag en nacht muziek. Ook als die woning heel van Duiten, al is de huur wel 100 piek, je blijft van poep. Gelukkig aan het pluiten, dag en nacht muziek. Met wat zonneschijn op je zijn, trek je enkel in verrukking. Maar dan komt de sleur en je goedhumeur, huur, raak in verdrukking. En alle vriendschap voor je buren, verandert spoedig in paniek. Er klinkt door alle vier je muren, dag en nacht muziek. In de straat, daar woont al jaren een muzikaal volleerd publiek. Daar maken ik en van Dag en nacht muziek en de familie van beneden met van oefening trouw in de portiek. Ja, zelfs de baby maakt de vrede. Dag en nacht muziek In de achtertuin blaast papa bazaan, Het is bijna niet te geloven En trompet schal klinkt van overal En de drummer die van boven De kruideneren, de smit, de kapper Ze spelen allemaal magnifiek Ja, zelfs de poesje maken dappen ja, ja. Dag en nachtmuziek, Of het nu hier yes is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 Middag en nachtmuziek Met een oude bel en een tafelcel En een kromme kurkentrekker. Met de rammelaar Een verroeste schaar Een toeter en een wekker En een drink op van wat glazen Zo klinkt er werkelijk artistiek De buren roepen in extase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 Ik was zo vragen met u mede gegaan. Zo trok ik getrouw naar het land aan de Vliet, tot ik daar een bloempje zag bloeien. Een liefdallige meisje, onschuldige rein al slechts op het land kunnen groeien.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 Een liedje van vreugde ik kende gisteren maar Die bloem bracht weer rust in mijn gestemd haar Want de maanden daarna werd de dorpsglok geluid En stralen van vreugde werd dat bloemje mijn bruik Toen bracht ik die bloem pas geplukt van het land